Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De presidentsverkiezingen in Oekraïne lijken te zijn gewonnen... door de schatrijke ondernemer Poroshenko. Volgens exit polls heeft hij 56% van de stemmen gehaald... waarmee een tweede ronde niet nodig zou zijn. Zijn belangrijkste rivaal, oud-premier Julia Tymoshenko... blijft steken op ongeveer 13%. Poroshenko staat bekend als gematigd. Hij wil de banden met de EU aanhalen... maar vindt het ook noodzakelijk dat de relatie met Rusland wordt verbeterd. In het oosten van Oekraïne konden veel mensen niet stemmen... doordat Russische separatisten dat verhinderden. Maar volgens de Oekraïnse regering is de uitslag gewoon rechtsgeldig. Bij de Belgische verkiezingen is de N-VA van Bart de Wever de grote winnaar. Met ruim 30% van de stemmen wordt de Vlaams-nationalistische partij... de grootste in het Vlaamse en het landelijke parlement. Aan Franstalige kant blijft de socialistische partij van premier Di Rupo de grootste... ondanks een klein verlies. De grootste verliezer is het Vlaamse belang van Philip de Winter. Volgens de eerste uitslagen heeft die partij rond de 5% van de stemmen gehaald. In Polen is generaal Jaruzelski overleden. Hij was in de jaren 80 de laatste communistische leider van Polen. In 1981 kondigde hij de staat van beleg af om de macht van de vakmond solidariteit te breken. Hij maakte daarmee van Polen een militaire dictatuur. Een paar jaar later matigde hij zijn koers en betrok hij de vakbond bij het landsbestuur. In 1990 droeg Jaruzelski de macht over aan de democratisch gekozen president Valenza, de voorman van Solidariteit. De generaal betuigde toen spijt over de misdaden van het communistische regime. Wojciech Jaruzelski was 90 jaar. Het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe, maar het blijft vanavond droog. Morgen trekken buien van het zuiden naar het noorden met kans op onweer. Lokaal kan veel regen vallen. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio, show nummer 100 992. op naar de duizend. Ja, ik ben er alweer volop mee bezig, wat ga je doen in zo'n duizendste uitzending? Nou ja, inmiddels weet ik het, uh, en hoe het eruit gaat zien of luisteren, je kan er natuurlijk niet naar kijken, maar... Um, dat ga ik jullie de tijd weer vertellen. Mijn naam is Ben Oveugen. Je gaat luisteren twee uur lang naar New Age muziek. We beginnen met Landscapes of Concessionus. Veel luisterplezier bij peacefulradio.eu. like Yesterday, when the rudder sun rays fell, no way. Cultures of the galaxy and earth had become one with the stars of men light, brighter than the sun. Games rolling at all the planets, even from far feel The heat from one particular star washed as it transfigured into garden darkness. The sunlight that a ball on his way to Damascus. The apparition turned out to be you in faith, All my ass can cost be human, too. According to a strike like blasting blessing, trade. the smile penetrating like a samurai's blade. The words resemble chores from Solomon's grave, or even punchlines from Nazareth's lost days. I think about how far we've come. Gotta keep moving, cause such a life.